Hij nam zichzelf kwalijk dat hij zich als kruiwagen voor de irritaties van Joop had laten gebruiken. Tegelijk verbaasde hij zich over Lee's reactie. Zowel het een als het ander leek geen enkele verhouding te staan tot zijn werkelijke ontstemming over haar die nul was, en het gewicht van zijn aanmerking. Hebt u de nieuwe deuren openen al gezien?